Het gebaar met een gestrekte rechterarm leidde tot ophef... omdat het werd gezien als Hitlergoed. Pennen zelf zegt dat hij naar het publiek zwaaide. Hij noemt Bardella een lafaard. Er komt toch geen nieuwe aanvliegroute naar Schiphol via het oosten van Nederland. De nieuwe vierde route was bedoeld om een kortere en dus ook zuinigere route aan te bieden naar Schiphol. Maar volgens minister Matlener is de route niet haalbaar. Het weer en trekken buien over het land. Vannacht koelt het af naar een graad of 9. Morgen bewolkt en vanuit het westen regen bij 10 tot 13 graden. Zondag zonnige periode en droog. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate.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 the battle. I have fun.